Mariel Hageman met het NOS-journaal. De politievakbonden slaan alarm over de inzet van agenten bij grote evenementen. Die gaat ten koste van het werk op straat, zeggen de bonden. De raad van hoofdcommissarissen deelt de zorgen. Volgens de raad moet de verantwoordelijkheid meer bij organisatoren van evenementen komen te liggen. Minister Heers Ballin van Binnenlandse Zaken zegt dat de inzet van agenten een zaak is van de gemeente en de politie zelf. Treinen van het Italiaanse bedrijf Speno mogen niet langer rijden in Nederland. Dat heeft de inspectie Verkeer en in Waterstaat besloten. Zondag reed een Speno-trein dwars door een watersportwinkel in Stavoren. De inspectie vindt dat onderhoudstreinen van het bedrijf pas weer mogen rijden als de veiligheid is gegarandeerd. Met Speno-treinen ging de afgelopen jaren al vaker wat mis. Zo reed een trein in 2007 een wissel kapot in Zwolle. Het zeilmeisje Laura mag aan haar solo reis rond de wereld beginnen. De rechtbank in Middelburg vindt dat de ouders dat mogen bepalen en die hebben al laten weten dat ze mag vertrekken. De 14-jarige Laura wil binnen twee weken aan haar wereldreis beginnen. De rechter heeft de volledige zeggenschap over Laura van jeugdzorg teruggegeven aan de ouders. De Tweede Kamer wil opheldering van de ministers Verhagen en Van Middelkoop over de Wikileaks documenten. Gisteren maakte de klokkenluidersite tienduizenden geheime documenten over de oorlog in Afghanistan openbaar. Het Nederlandse ministerie van Defensie zei dat het zich hierover geen zorgen maakt... omdat Nederland nooit informatie heeft achtergehouden of verdraaid. Maar de hele Kamer wil meer weten over onder meer de informatie over burgerslachtoffers. Bij de brand in een plastic verwerkend bedrijf in Valkenswaard zijn vorige week toch giftige stoffen vrijgekomen. Na eerdere metingen werd gezegd dat dat niet het geval was, maar in zo'n 90 tuinen in de omgeving van het afgebrande bedrijf zijn verhoogde concentraties giftige stoffen gevonden, zoals dioxine. De bewoners hebben het advies gekregen om geen groenten en fruit uit eigen tuin te eten. Het weer. Vanuit het westen regen. Morgen is nog buien, maar in de loop van de dag meer zon. Het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.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 The way the moonlight shined upon her hair. And we were trying. To... I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 kun je eigenlijk wel stellen. En het eikpunt van het nieuw is, is staat in de stopera. Het uh, gemeentehuis in Amsterdam, daar heb je zeg maar uh, uh, stopera, de opera erin en het gemeentehuis is het samen. En als je in het gemeentehuis heb je daar achter een soort kelder, dat is ook voor publiek open. En daar heb je het officiële uh, eikpunt van het uh, Nieuw-Amsterdamspeil. En uh, nou ja, daar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 En voor de rest verdwijnt hij weer tussen de drie. Tussen maar die fruitjes liggen vaak bij die buizen. Dus dat zijn de snoeken, de vorentjes waar ik het over heb. En dan hebben we hebben wel wat, wat baars, baarsjes hier, stekelbaarsjes. Baarsjes. En we hebben karpers, graskarpers. Die zitten niet hier, maar die zitten verderop in, een, in het, bijvoorbeeld het Oosterkanaal. Daar hebben we iets van 80 tot 100 graskarpers. Ja, die zijn bijna al een meter lang en die zijn wel 25 kilometer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 Stem nu op zomerse50.nl En luister in augustus naar de grootste zomerrits aller tijden the editie van de zomerse 50 Faker write you a song to make you fall in love I would already have you up under my arm, I use the ball of my tricks I hope that you like this but you probably won't you think you cool with me you got designer shades just to hide your face and you wear them around like you're cool with me and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 Shh, I got you all figured out you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 Da va bene. Si dulla parla pieto americano. Quando sa fa l'amo sotto luna. Com' avrei n'cabe di ai dovi. Fa' la l'americano. Te puedo pedir a los solos.